Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium. Het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Met dit uur nog uh, Hagar Peters, David Baden en de Antwerp Gypsy. ska Orchestra. misschien nog wel meer. We gaan even kijken. Um, wat is de overeenkomst tussen Rietveld, Le Corbusier, Donald Judd en de Hema? Een raadsel. Ja, het is een raadsel, maar ik geef wel het antwoord meteen. Ze kregen allemaal de Sickensprijs. Dus een internationale prijs die aan kunstenaars wordt uitgereikt. die baanbrekend met kleuren werken. En David Bade die kreeg die prijs in oktober 2010. Zijn werk is kleurrijk, uitbundig. Wordt met zeer divers materiaal gemaakt. En dat verleidde een recensent ertoe om het visuele teringherrie te noemen. Maar met die omschrijving kon Bade niet zoveel. Koning van de chaos, uh, ja. van alles, spierballen, kunstenaar, ja. dat valt best mee. Ja, dat valt wel. <laughs> cool. Je hebt weliswaar je trui uitgetrokken... maar het ziet er niet uit alsof je hey, nee, hey, de dag in nee, de gym hoor. staat. Nee, hoor. Nee. Nee, nee ik kan... Ja, dus, ja, ik denk dat het is leuk. Ja. Ik heb er geen moeite mee, of ja. zo. Nee, dus, nee. Hoe zou, hoe, heb je zelf wel eens uh, nagedacht over een goede omschrijving van je werk? Mm, ja, dat moet je soms, hè. Als mm -hmm. je, als je uh, ergens moet spreken of... Uh, Um, of je of een subsidie aanvraagt oh, indienen, ja, ja. Hè? Dat, ja, uh, dat moet indienen. Ja. Dat hoort er ook nog steeds bij, ja. <laughs> helaas, maar het is ja. wel zo. Ja. Dus, um, maar een, een, een ultieme uh, omschrijving is er niet. Want ik denk dat de kunst... In principe ben je in een doorlopende stroom van ontwikkelingen. En is, is eigenlijk elke... Ja, dat zijn ook clichés natuurlijk. Elke omschrijving is, is, is bij benadering. Mm, want oh, ik dus vind je... die Les is a boor vind ik voor, voor de state of the art nu in mijn werk, vind ik wel goed. Waar, waar begint dat dan mee? Begint dat met een, echt een idee in het hoofd? Of, of is dat een kwestie Het is ook, ook altijd weer wisselend. Uh, is ook niet, uh, zodra je daarin uh, op een, me, een methodiek jezelf uh, betrapt, dan wordt het linkerbol natuurlijk. Ja, la, laten we een voorbeeld nemen, een, een, een, een beeld van je wat ooit bijna in de vuilcontainer terecht is gekomen, van een, van een poepende man. Ja, het poepertje. Het poepertje, poepo poepoe. poepoe. Ja, die is nou door het gemeentemuseum aangekocht ook. Ja. Dat is wel heel mooi. Um, ja, daar hebben we het wel over uh, 1997 volgens mij. Dat, dat, dat is ding voor jou weer heel lang ja, geleden. Ja, ja, dat is wel heel lang geleden. Ja, kijk, er is dus daar in die catalogus ook een heel mooi stuk over geschreven... door Hans Jans, uh, de conservator van het gemeentemuseum. Die dat, uh, dat is een emmer met een, uh, met een mannetje erop. Je hebt hem net gezien, hè? En dat, hij trekt de lijn naar Rodin... En dat doen, dat doen kunsthistorici en schrijvers graag. En het he het uh, heeft iets van de denker de Ja, van ja de, uh, En ja. dat is een heel mooi stukje, maar dat is niet mijn uh, intentie geweest. Ik heb eigenlijk een broertje dood aan kunst die refereert aan andere kunst. Kunst over kunst. Er wordt ontzettend veel gebezigd en gemaakt. Uh -huh. Omdat kunsthistorici en, en schrijvers, recensenten, recensisten, recenten. Re <tie> <tie> die, die, die, ja, die behoud vast dan. Weet je, en dat is prettig. Ja. En ja, dat is een spel tussen kunst maken en kunst beschouwen vaak en uh, ja ik wil niet iedereen daarop uh, nu op afrekenen maar ik zelf uh, nou ja, je kan ook ga niet even... een balletdanseresje van uh, van uh, een of andere van, van Degas of zo, ja het kan dat zijn dat je... naar Rietveld letterlijk refereren. het kan en dat... zijn dat je iets heel erg bewondert en denkt dat wil ik citeren dat, dat kan natuurlijk ja ja maar joh als je als als ik echt letterlijk weet je Bekman, Max Beckman, fantastisch maar dat kan ik toch niet aan tippen man dan ga je nee? toch niet aankomen? Nee? Nee. Heel dat is zoiets heb ik. Je, je, je moet niet naïef de, de, de kunstgeschiedenis of de, wat er gebeurt uh, naast je neerleggen of niks mee doen. Je moet wel kennis nemen van. Ja, maar, maar je, je, je, hebt wel een, je hebt wel een idee van, van, van wat je wil, van wat je wil uitdrukken, neem ja, ik. Ja, nou, ik zoek altijd wel naar, uh, uh, naar, naar contact en naar, uh, en naar uh, communicatie. Hè? En, en dat, uh, dat heeft mij vanuit die, die autonome positie, uh, die ik al op hele jonge leeftijd. Uh, innam en kreeg en mm -hmm. verworf uh, heeft me dat ook uh, langzamerhand gedurende die carrière heeft me dat ook op een ander spoor gebracht door, door eigenlijk eind jaren negentig zo midden jaren negentig, eind jaren negentig uh, workshops te gaan doen en direct met mensen te werken. Het is ineens aan beroep. en kunstenaar. Ja, ja, ja, ja. Zijn we wel van die hele. Bijna pathetische. Ik, nee, ik, nee, ja, nou ja, ik kan me voorstellen. Ik, ik, ik heb leentje. altijd contact met mensen. En ja, ik hou van de anekdote. Ik hou van. Weet je, ik, ik loop langs, uh, langs het station uh, vorige week. En er komt een trein binnenrijden op dat lelijke station van Zandam. Ah. Waar mijn atelier is, naast ja. Curaçao in Zandam. Ja. En, en de, of er rijdt een trein weg. En ik zie, uh, ik sta te wachten op een volgende trein. En ik zie in het raam. Zie ik een, uh, in het voorbijgaan, langzaam die trein, gaat langzaam weg. Zie ik een, een jongetje met zijn vader met een. Het jongetje gooit een, do, een, een beker met dobbelstenen op het tafeltje langs het raam. Ja. En die man, die, ze spelen samen. Dus het was duidelijk vader, zoon. En dat was een mooi moment, weet je. En dat is puur anekdote. Dat gaat, gaat voorbij, letterlijk. Mm -hmm. En ik heb er nog niks echt letterlijk mee gedaan. Ja, ik heb nu een tekening gemaakt van een vader die een kind leert fietsen. Ja. Maar het lijkt ook wel alsof de vader dat kind uh, bij de, bij de nek een ja. beetje grapt. Of ja, ja. achter dat kind aan zit. Dus uh, maar, ja, aanleiding kan zo'n soort waarneming zijn. Ja, maar dus die communi communicatie is belangrijk. Dat werken met anderen ook aan... aan ja. dus, dus in feite, uh, want het, met scholieren bijvoorbeeld, jij geeft ook lessen. Je, je leert ze ook om uh, hoe belangrijk het is om, om, om je gedachten vorm te geven bijvoorbeeld. Ja. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, omdat de verbeelding gewoon... Uh, de, de, die stimuleer je op die manier? Ja, de verbeelding is ontzettend belangrijk. En iedereen heeft in de kern heeft, uh, volgens mij authentieke verbeeldingskracht. Dat is de, de kracht van een kind ook uh, met spelen. Het spel in slechte orde. Uh, maar ook in, in goede omstandigheden. Het spel is je vlucht of is... Het ding. Hmm. En dat verlies je als puber. En het meisje moet een mooie meisje worden. de jongen moet een stoere ventje worden. En het grosso modo blijft, blijft uh, Hollywood en Walt Disney uh, verbeeldingskracht over. Dat kan soms ook wel mooie dingen opleveren natuurlijk. Ja, ja. En, en, en, en porno eigenlijk, seks. Uh, heel één heel op één een blijft dat zo'n beetje heel over. En de echte kunstenaars die, die, die behouden wel die eigenheid. Of die ontwikkelen die eigenheid. Hmm. Die blijven niet naïef of zo, maar... Ja, en dat is super belangrijk. Ja. En, da en daar voel ik wel. Ja, dat klinkt ook een beetje. Uh... Gezwollen, maar dan voel ik wel een taak om, daar, om dat te bemiddelen. Ja. Om daar iets mee te doen. Ja. Omdat, omdat ik weet dat dat mijzelf gelukkig maakt en, ja. en uh, sterker heeft gemaakt in het leven. En dat doe je niet alleen hier in, in, in Nederland. Maar je hebt je op, op Curaçao heb je ook een soort van uh, stichting opgericht. Die, die, uh, of een ja. kunstcentrum. Waar... Ja, een instituutje. Ja, instituutje. <laughs> ja, een instituut is al zo'n duur woord. Hè. Hier is dat een, een fout woord. Maar... En dat ben ik niet alleen. Dat hebben we met een, uh, met een groep uh, mensen gedaan. Uh, een collega kunstenaar, Kees en Marta daarop. Hm? Uh, Curaçao en kunsthistorica Nancy Hofman. Zijn wij op een gegeven moment. Uh, terug. Ik ben dan terug naar mijn geboorte-eiland gegaan. om daar uh, workshops te doen, om met mensen te werken. Omdat ik voelde dat van daar, daar is dat ook heel erg nodig. En hier is een overkill aan, aan, uh, aan evenementen. en aan. Ja, aan al, alles lijkt er te zijn. Hè? Dat is ook nog maar de vraag. Maar het was voor mij evident. en het had een logica om terug te keren. En, uh, en dat instituut, uh, Instituut de Buena Vista. Dat uh, is, een, uh, is een plek, een uh, vooropleiding, waar wij jongeren scouten... Uh, tussen de 15 en 22, 23 jaar. En die uh, geven wij een vooropleiding voor beeldende kunst. En beeldende kunst in een zeer breed spectrum. Dus dat kan ook grafische vormgeving worden. Of een, uiteindelijk, het is nog steeds Koninkrijk de Nederlanden en op Curaçao krijg je, je studiefinanciering als je in Nederland gaat studeren. Dus die, uh, die kids die gaan nog steeds wel... hoewel het niet altijd logisch is... verder studeren in Nederland. Ja. Nou, en naast, dat, is dus een, uh, dat is dus een behoorlijke taak. Want we werken echt één op één met die kids. Er zijn een stuk of twintig leerlingen. En er blijven één of twee jaar, sommigen zelfs drie jaar. Er zitten diamantjes bij... En, uh, dus en we, we hebben nu sinds 2006 hebben we hier uh, 15 uh, kids studeren. Ja, dus we kunnen uh, nog heel wat verwachten van van, van wat dat betreft. Ik ja. denk het wel ja. Ja, mooi is dat. David Baden was dat. En momenteel is zijn werk te zien in de galerie Herenplaats in Rotterdam en in een galerie in Heerlen. Kwam net een berichtje tegen op uh, nu.nl wat ik u niet even, even niet wil onthouden. Een concert van Kings of Leon, de popband in Dallas, dat kwam vrijdagavond aan een abrupt einde. Nadat frontman Kellep Follow het podium afstormde... om backstage naar een biertje te zoeken... nadat de band het elfde nummer had afgespeeld... Uh, sprak Follow Will het publiek toe. Hij zei, ik moet even weg om te kotsen en een nieuw biertje te pakken. Hij beloofde terug te keren voor de laatste drie nummers om vervolgens weg te blijven. Zijn broer, de bassist, die sprak het kwade publiek aan. Hij zei, ja, onze welgemene excuses hiervoor, dit is buiten onze macht. Ik begrijp dat jullie ons nu haten. Dus steek onze albums maar in de fik. Ik weet verder niet wat ik moet, moet zeggen. En op uh, Twitter vervolgde de bassist... dat er momenteel interne ziektes en problemen binnen de band zijn... die aangepakt moeten worden. In ieder geval wil de band het concert in Dallas zo snel mogelijk overdoen. Ja, bij het optreden, Ik maak nu een overgang naar Opium, dat snapt u. Bij het optreden van het Antwerp Gypsies k orchestra werden wij ook een beetje zenuwachtig. Want de zanger die voelde zich beroerd. Hij had moeite om overeind te blijven. had overigens niks met drank te maken. En de, de spanning werd nog iets groter toen de band al inzette... en er nog geen zanger te bekennen was. Maar Gregor Engelen verscheen net op tijd... en zong alsof er niks aan de hand was. Boy, I wanna sing and dance, I wanna jump and jive, your wife is my wife, you better think twice before you call me nice, I don't wanna be no disco boy, I wanna drink and dive down in the crowd, all I wanna do is shout it out, I don't wanna be no disco boy. But I'm up by. <laughs> Make me listen to Joe Cocker, dance like a hippie, make my dream my own pippy. You call me a rookie, but I play motherfucking bazookie. Throw the ladies in the place with style and grace. You can call me fun, duper dup, trooper, party pooper. But the only thing you gotta do when I'm here with my crew, you gotta be proud, you gotta shout it out. We don't wanna be no disco boys.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 Nationality, smash it through the walls. Boundaries and bodies are the cause of all the wars. Multinational cooperation, get us out of the starving nation. That's right, we don't want no more. Fucking nationality, smash to the walls. Boundaries and baddies are the cause of all the wars. Multinational cooperation, get us out of the starving nation. That's right, we don't want no more. met uh, No Disco Boy. 13 augustus zijn, het dus, uh, zijn ze te zien in Rijngoord bij Amsterdam... en de 20e in Odeon, ook in Amsterdam. En zondag 21 augustus is het uh, Gypsy Ska Orchestra uh, in Biddinghuizen... te zien op Lowlands. Vaak is een uh, boekomslag voor een schrijver... of voor een boek niet meer dan een vrije uh, verpakking... maar dat gaat niet uh, op voor de bundel Wasdom van Hagar Peters. Achter dat meisje op die voorkant met die man ernaast... zat een heel verhaal over Hagar's eigen geschiedenis. Een klein meisje. En, en dat meisje ben ik. Want mijn moeder heeft de foto gemaakt. Uh, naast uh, mijn opa. En dit is het Limburgse landschap waar ik als, ik ging als kind heel vaak naar mijn opa en oma toe En uh, de eerste afdeling gaat ook helemaal over die achtergrond. En mijn grootmoeder. En de benepen katholieken. Ja. Uh, ja. Omgeving ja, waar zij. Het, het katholieke, in lezen. Uh, katholieke leven, waar je veel kinderen moest krijgen bijvoorbeeld, toch? Ja. ja, ja. Wist de, de kleine haker toen al dat ze dichteres wilde worden, of niet? Nou, het, ik weet niet meer precies. Ik heb die foto later gedateerd. En ik weet niet meer precies of dit nou 1980 was of 1979. Maar ik heb in 1980 uh, een paar maanden op school gezeten in Limburg. Omdat mijn moeder toen stage liep in Amsterdam als uh, wijkverpleegster. Mm -hmm. En ik ging toen naar een katholieke school en kwam daar dus ook in aanraking met iets wat ik helemaal niet kende. Uh, godsdienst. En uh, ik ben toen een beetje zelf gaan fantaseren, want ik begreep het hele scheppingsverhaal niet zo goed, maar ik heb er een soort zelf een schriftje ging maken met tekeningen en strips van... Heb je legers. eigen scheppingsverhaal gewoon. Ja, hè? ik heb het uh, zelf geïnterpreteerd en toen ben ik ook een beetje zelf versjes gaan schrijven oh, over ja. dat hij is nu dood, die arme Goud en dat soort dingen. Dus, uh, met dank aan de katholieken dus eigenlijk toch? Ja. Ja. Ja, omdat dat natuurlijk ook wel een hele... Uh, ja, sowieso, denk ik, als je met een godsdienst opgroeit... krijg je zo'n boek erbij waar een heel verhaal aan zit en wat je leest of hoort. Dus ik denk dat dat wel bevoordelijk is voor uh, fantasie ook. Je begint ook uh, de, de, de bundel met, uh, met wat gedichten over die, die uh, moeder... en over het moederschap. Je bent zelf ook moeder, hè? Uh, ja, maar dit gaat echt over... Anders uh, op moederschap, moeder. ja. Ja. Uh, ik ben moeder, maar niet gelukkig, van, gelukkig niet van dertien kinderen. Mijn grootmoeder moest dus dertien kinderen krijgen oh, ja. van de kerk. En hij uh, had dus totaal geen enkele mogelijkheid om zelf een leven te leiden. En een paar generaties later mag ik dus dichteres zijn. En dat heeft me altijd verbaasd. Maar ik ben nu inderdaad zelf moeder. Daar hebben we het later nog wel over. Wil jij eens een, anders een gedicht voorlezen over, over je grootmoeder? Ja. Mijn grootmoeder was een frontsoldaat. In het dorp van mijn grootmoeder kwamen de vrouwen jaarlijks tot volle wasdoen. Schoten lood, gaven vrucht. Het was er een bloeien dat de klok sloeg. Bloederig van de doden, miskramen, mismaakten en de gewone levensvatbaren. Er heerste in het dorp een frontmentaliteit. De vrouwen waren soldaten tegen de getalsmatige overmacht... van de anders gezinde meerderheid die hen van alle kanten naderde... De met zwangerschap geharnaste, gehoorzaamde, leidzaam. Maar toen de levensvatbare vruchten waren volgroeid en tot wasdom gekomen, liepen die van het strijdperk af en stond niet de keizerschaakmat, maar de moeder die geen hemel had om op te vertrouwen, nog een leven om op terug te kijken. Als de leren riem van de vader en de liniaal van de onderwijzer op de hand van de ongehoorzame op het middeleeuws ritme van zaaien en maaien en oogsten, sloeg de kerkklok zijn roeping. Waarop de pastoor aan de deur verscheen om de dracht van het harnas te keuren. En zo keurde hij jaarlijks de curve van de buik van de met dracht geharnaste horige vondsoldaat die mijn grootmoeder was. Een klok maakt een geluid dat een slag toebrengt in het gelaat van wie de slagen aanhoort. En buigt tot hij knielt in het koren op het veld dat anders niet tot wasdom komen zou. Spreekt er ook boosheid uit he, over wat je groot model is aangedaan. Ja, en ik heb er later ook bij uh, socioloog van Heek... die heeft een hele theorie over dat de katholieken in Nederland... eigenlijk uh, een unieke uh, positie hadden. Omdat uh, zij waren als enige eigenlijk de minderheid in een, in een protestants land. En allerlei andere katholieken, dus in België en Frankrijk en weet ik veel die hadden dat niet. Uh, vandaar dus dat Nederlandse katholieke vrouwen... Dus zo oh. ongelooflijk veel kinderen moesten... Grote gezinnen om maar een beetje die, die minderheid... Fysieke, fysieke tegen, ja. tegenwicht te bieden. Ja, ja. De bundel bevat, bevat uh, zowel oudere gedichten als, als nieuwe gedichten. Uh, ben jij nog even trots op wat jij als uh, jonge vrouw hebt geschreven... dan uh, ja. af, nou, als, wat ja, je later hebt gedaan? Nou, die, gedichten, die, nieuw, die oude gedichten heb ik nooit in bundels opgenomen. Ja. Hè. Um, en... Um, ja, eigenlijk ben ik er wel trots op. Uh, omdat ik, uh, ja, trots... Ik, het voelt als heel dichtbij mezelf, heel erg. Ik weet nog precies ook in welke periode van mijn leven ik ze geschreven heb. En ik zie, gek genoeg, als ik dus terugblader... zie ik gewoon uh, mezelf weer zitten in het kamertje, studentenkamertje in het studentenhuis. Of uh, als 17-jarige, toen ik bij mijn vader woonde, weet je wel. En ik zie mezelf daar zitten schrijven. En dat is zo grappig, want dat... Zie, zie ik natuurlijk. Maar dat geeft voor mezelf wel een soort meerwaarde. Alsof het mijn hele leven... Niet, het hoeft niet per se autobiografisch te zijn. Want wat ik toen schrijf gaat misschien helemaal niet over mezelf. Maar um, het heeft een soort uh, extra laag daardoor. Ja, is het gevoel waarmee je de gedichten geschreven hebt... Uh, is dat ook veranderd in de loop der tijd? Uh, en je manier van werken? Wordt ja, ik schreef vroeger heel vaak... Uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel gedichten die erin staan... ook uh, tijdens mijn studietijd geschreven. En de, ik ging toen heel vaak uit en dan kwam ik laat thuis. En dan gooide ik mijn tas op de grond... en zette ik me voordat ik ging slapen mijn computer aan. En dan ging ik nog even als een soort cool-down uh, zitten schrijven. Een soort leeglopen van alle energie. En ik ben dat, dat snelle leven heb ik nu niet meer. Dus ik ben nu waarschijnlijk... Schrijf ik bedachtzamere gedichten? Of? Nu, nu slaap je als, als Abel je zoontje als hij slaapt? Of uh, even, uh, le, uh, schrijf je schrijf als Abel. Slaap als hij naar bed gaat, hij gaat om half negen naar bed en dan heb ik zelf nog een paar uur. <laughs> ja, ja. Hij groeide gestaag in niets, gehaast, nam de tijd voor staan, haan, bestaan vandaag. Gaat ja. andere, gaat over, over, want dat is natuurlijk een prachtige inspiratiebron ook. Zo'n kind. Ja, maar je moet uitkijken dat het niet zo'n kwezelende. Want ik ben uh -huh. natuurlijk, als moeder ben je enorm verliefd op je kind. Hè? En dan wordt het. Je moet heel erg uitkijken dat het niet, dat het niet van de bladzijde af gaat druipen. Dus ik, ik heb juist expres daar niet over geschreven. Dit, dit, en dit is vrij kritisch zelfs. Het gaat meer. Ik, gaat, het is inderdaad een cyclus van vijf gedichten over geboorte. Ja. Maar daar vergelijk ik de boerling met um, opgebaard leven. Alsof het een soort dode is die daar opgebaard ligt. Maar het is leven, weet je wel. Ja. En het is meer dat je over leven en dood na gaat denken op het moment dat je een kind krijgt. Meer dan dat ik kerend van, oh, ik ben moeder geworden. Uh, Liever niet. Maar voor je twee weet sta je in de libellen, bedoel je maar. Ja. ja. Is, is jouw manier van, van uh, uh, of wat je wil overbrengen, is, is, dat, is dat veranderd in de loop der tijd? Ja, ik ben geëngageerder geworden, zoals dat heet. Ik Zo. heb het gevoel dat ik... Uh, uh, nou ja, waarom ik gedicht... Ik heb eigenlijk het idee dat toen ik ben ooit erg ontroerd geraakt... door een gedicht dat mijn leraar Nederlands mij gaf... op de middelbare school van uh, de Alexandraanse dichter Kavavis... En toen begreep ik hoe je mensen kunt raken met een paar woorden. En uh, ik heb in, uh, nu steeds het gevoel dat als er voor haar, als ik. Nou ja, ik ben, ik am, ik ben nu ook een studie uh, internationale criminologie aan het doen. En het gaat echt over oorlogsmisdaden en de vreselijkste dingen. En uh, ik heb het idee dat, dat het gevoel wat je hebt als je geraakt wordt door een gedicht zo totaal tegenovergesteld is aan... Uh, de woede die mensen voelen. of, of onverschilligheid of conformisme. Of ja. waarmee ze elkaar het meest gruwelijke aandoen. En. Um, ik heb nu wel het idee dat. Um, ja, gedichten. zoiets. een ja, soort uh, menselijkheid kunnen bewerkstelligen. Ja. Al begrijp ik ook dat dat heel hoog gegrepen is. nog dat schiet me nu te binnen. dat hadden we niet voorbereid. Want er staat ook een gedicht in, in de bundel. wat erover gaat dat als mensen meer gedichten zouden lezen. dan zou er minder geweld zijn. Ja. Ik denk wel dat het, um, omdat mensen die dus uh, boos zijn, zo in, in hun eigen emoties uh, vastzitten. Terwijl, uh, als je leest bijvoorbeeld, als je foysie leest, dan moet je je wel openstellen voor het andere. Hè? Je moet je eigenlijk je helemaal weer, um, ja, ja, jezelf eigenlijk van je afzetten. En... Um, en, daar, en, en nou ja, dat is, ik, ik hoop dus dat mensen dat zouden kunnen. Ja, ja, lees meer gedichten, dan is er minder geweld in de wereld. Het is een mooie boodschap, toch? Ja. Ja, het is mooi als het inderdaad zo is, hè? Wasdom, het gesprek, daar ging het over het gesprek met de Hagar-Peters. En die bundel is uitgegeven door De Bezige Bij. Die eh, Belgische muziek van net, dat Antwerp Gypsy k orchestra van net... dat uh, smaakte wat mij betreft naar meer Vlaams. We sluiten af met een uh, mooi nummer uit het opiumarchief. De band van Stef Camille Karlens. Zita Swoon... Hier met uh, Leave the Town. I had to leave the town on the ship today. I had to leave the show, man, I could not stay. I'm running away from a broken dream. Sometimes things just ain't what they seem. I had to leave the town, and I had to leave the scene. Me and this place go a long way back, but lately I've been feeling like packing a sack. Patient men, they win the day, but I would have lost my mind if I stayed. I had to leave the town and I had to go away. Time I was living in cola, But the last little drug made a cup run over People think I'm crazy and I probably am But I don't know how I can remember when I ever felt good, man, I'm never coming back again Now if you play with fire, you're bound to get burned But the flame died down, now the wind has turned Through a land of possibilities, I had to leave the town. I'm a floating on a gentle breeze. Ooh, I'm a going, I'm a going, I'm a going, I'm a going. Leaving my cage in the land of pain, I had to leave the town, man I won't let my soul be betrayed. Ooh, I'm a goin', I'm a goin', I'm a goin', I'm a goin' away. Ooh, man, I'm a goin', I'm a goin', I'm a goin', I'm a goin' away. I can't help but think something great has just begun. That I won, my time has finally come. I spill my wine on the salty water. water. I sing my song, sing my about, song about the judge's daughter. daughter. Nobody likes me and nobody cares, so I'm sailing away into the open air. I'm feeling so good, I feel lucky like a millionaire. I had to leave the show, man, I could not stay I'm going someplace Sintas was dat. Volgende week nog een uh, zomereditie van Opium. Dan onder andere met gesprekken met Kees van Kooten en John Schorrel, Connie Palmer, muziek van de Pan, de Munnik en Ferdinando La Marignas, Ozark Henry en de Black Atlantic. Straks op Radio 1 het Sportforum met Joden de Gaaf. Graag tot volgende week. En nu is het nieuws van exact half vijf met Onno Duivené de Wit. Radio 1 Het NOS now. Dat weinig gescheeld of Syrië had de Duitse oorlogsmisdadiger Alois Brunner in 1989 uitgeleverd aan Oost-Duitsland. Maar toen viel de muur en ging het plan niet door. Het Oostenrijkse blad Profiel leidt dat af uit statiedocumenten. Brunner wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan 100.000 Joden. In Guyana is een vliegtuig van Caribbean Airlines in tweeën gebroken nadat het op de landingsbaan was doorgeschoten. Alle 163 inzittenden konden uit het vliegtuig worden gered. De Boeing 737 kwam uit New York. De piloot kon door de harde regen de landingsbaan niet goed zien... en het toestel brak toen het op een heuveltje terechtkwam. De Muischaussee heeft tijdens de marinedagen in Den Helder... 10.000 balpennen uitgedeeld die gevaarlijk kunnen zijn. Bovenop de pen zit een zwaailichtje dat los kan raken... en in iemands keel kan schieten als die de pen in zijn mond steekt. En in Rotterdam is de straatparade van het tropisch zomercarnaval aan de gang. De optocht is 2,5 kilometer lang... En gaat dwars door de binnenstad. De organisatie denkt dat er net zoveel mensen op afkomen als vorig jaar. Namelijk zo'n 900.000. En dat is het nieuws voor dit moment. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Nog steeds veel bewolking en heel lokaal valt er ook een spatje regen of motregen. Misschien dat ook heel lokaal de zon zich nog even laat zien. Maar ja, de, de wolken hebben toch echt gewoon de overhand en houden dat ook vannacht. Temperaturen dalen uiteindelijk naar 11 tot 13 graden. 13 langs de kust en 11 in het binnenland. Dan beginnen we morgen nog steeds met die hardnekkige wolken. Maar er komt wel een eind aan. Het is meest droog en in de loop van de dag breekt van het westen uit de zon wat vaker door. Als het met die zon een beetje vlotter wil, dan kan het nog 19 of 20 graden worden. Onder de wolken is het zo'n 17 graden. Er staat niet veel wind en dat is vooral in het zuiden van het land het geval. Maandag gaat het dan echt de goede kant op. Want die opklaringen die we morgen laat op de dag in het westen zien... die hebben we maandag overal. Betekent dat het gewoon zonnig is, prachtig zomerweer. Wel een frisse start overigens. Want de minimumtemperaturen in de nacht naar maandag... liggen lokaal op 6 graden. Maar maandag overdag is het 23 graden. En hebben we echt zomerweer te pakken. Dinsdag ook met 25 graden. Woensdag zelfs 27 graden. Maar dan neemt geleidelijk de kans op een onweersbui weer toe. En hoe het Langs de lijn, met Dione de Graaf. Dekker is in ieder geval nou niet heel snel van het blok. Maar moet dan nu zwemmend het zien te redden. Het is Alshammer die meteen al de voorsprong heeft. Dekker kan nog redelijk mee in de slipstream. In baan 1 gaat de Française ook goed. Met die badmuts van haar ploeggenoten. En wat doet Dekker? Wat doet Dekker? Dit ziet er goed uit. Alshammer of Dekker... Als Hammer of Dekker wordt dit een wordt dit een Dekker, Inge Dekker, ongelooflijk wereldkampioen. Ja, heerlijk hè. Prachtige prestatie van Inge Dekker, wereldkampioen. Natuurlijk komen we uitgebreid op die prestatie terug. Het is zaterdag, dus er is straks ook tijd voor het sportforum. De gasten zitten hier al. En ook de wereldkampioenschappen BMX. Maar nu eerst wielrennen. Vorige week zaterdag werd de Tour de France beslist in de tijdrit. En nu zitten de mannen alweer op de fiets. En ze rijden de klassica San Sebastian. En Gio Lippens is er gelukkig ook weer bij. Zonder flits. Maar Gio, hoe is het daar? Nou, het is een hele aantrekkelijke koers, de Klassica San Sebastian. Verreden onder mooie omstandigheden. Het weer is echt prima daar in de buurt van San Sebastian. En de renners zijn op dit moment zo'n 27 kilometer van de finish. We hebben een kopgroep gehad van zes man. Die zijn er al na 12 kilometer vandoor gegaan. En een kilometertje of 20 geleden, 10, 20 geleden, werden die koplopers ingelopen. De laatste twee waren Maurilio Fischer, de Braziliaan. En, jawel, Karsten Kroon, de man die niet mee mocht naar de Tour de France voor BMC. De ploeg van Cadet. Del Evans. Hij heeft het langs volgehouden van allemaal. Maar inmiddels is hij ook opgeslokt door een pelotonnetje. Een pelotonnetje van een man of dertig nog maar hoor. Met al die favorieten erbij. Samuel Sanchez hebben we daar zien zitten. Carlos Boredo hebben we een aanval van gezien. En zo zitten er allemaal mannen die op dit moment wachten op de volgende beklimming. En dat is meteen ook de laatste beklimming. De Alto, de Arcale. We hebben de Jaiskibel al twee keer gehad. Dat heeft uiteindelijk niet definitief tot een schifting geleid. Dus nog een een vrij groot peloton met, zoals ik net zag toen ze samensmolten... nog wat Rabo-renners bij elkaar. We zagen ook nog wat uh, Vacan renners bij elkaar. En hier zien we opnieuw een demarrage van een van de coureurs van Vacan Soleil... die daar probeert weg te rijden. Dat is Stijn de Volder, voormalig Belgisch kampioen, ging niet mee naar de Tour... omdat hij niet goed in vorm zou zijn. Voor hem in de plaats ging Rob Ruig mee naar Frankrijk. En die reed natuurlijk een hele opvallende Tour... als beste Nederlander geclasseerd op de 21 e plaats. Maar de Volder in ieder geval met nog dat ene klimmetje te gaan. We hebben nog 25,8 kilometer te fietsen. Oké, okay, dankjewel Gio. We zijn straks bij je terug. We komen ook weer even terug op Inge Dekker. Het uh, goud voor Inge Dekker. Eerste individuele wereldtitel op de lange baan. Nadat het Wilhelmus geklonken had... sprak Martin Friesema met de kerstverse kampioen. Ja, ja, Inge gefeliciteerd, ongelooflijk. <laughs> Hoe flink jij dit? Ja, ik weet het ook niet. Gewoon een hoop en dan uh, ervoor gaan... En in de finale kan alles gebeuren, ja. dat zie je wel. gewoon mijn eerste. Ja, dan zie je wel. Maar goud, dat moet toch fantastisch voor je zijn? Ja, ik was ook echt heel verbaasd. Nee, nee, nee, nee. Ik uh, had gedacht dat de rest ook nog wel wat harder zou gaan, maar uh, blijkbaar niet. Ik uh, ben echt zo blij. Het was ook heel close. In die race kwam ze volgens mij even voorbij. Was je dat bewust? Nee, helemaal niet. Nee. Ik was vooral op mezelf gefocust en uh, ja, ik wilde graag harder zijn dan in de halve finale. Dat is mijn doel. Maar ja, dan ook nog winnen. Dus, uh, ik ben echt zo blij. Een krankzinnige week eigenlijk, want het begin was allemaal erg moeizaam. Ja, dat ging zeker nog niet helemaal uh, van een luie dakje, zeg maar. Maar um, ja, dit maakt alles goed. Ja, hoe, heb je dat, hoe heb je dat om kunnen draaien uh, in je hoofd dat je toch rustig werd gebleven? Hoe, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, ik wist dat het voor de 50 dat het een heel ander verhaal zou worden dan voor de 100. En uh, ja, ik heb wel echt een dag heb ik echt heel erg gebaald. Maar ja, op een gegeven moment moet je dan ook zeggen, ja, dit is gebeurd. En uh, ja, zo is het. En we moeten verder. En uh, ja, toen ben ik me gaan richten op de 50. Hoe had je misschien nog wel eens een beetje finale vrees? Daar kan nu ook helemaal een hele dikke streep door. Ja, zeker een hele dikke, vette streep. Inge Dekker met haar gouden medaille op een wereldkampioenschap. Bob van der Tak in Shanghai. Bob. Ben je daar? Ja. ja, een wereldtitel is natuurlijk voor elke sporter heel erg belangrijk. Maar voor Inge Dekker kwam die als geroepen? Ja, want uh, ze presteerden natuurlijk niet goed tot nu toe op dit uh, wereldkampioenschap. Uh, op de vrije slag estafette een slechte tijd. Weliswaar goud met de ploeg, maar dat was eigenlijk vooral een Femke Heemskerk te danken en die geweldige inhaalrace. En uh, individueel zwom uh, Dekker ook nog niet goed tot nu toe. 100 meter vlinderslag, uh, 13e, daar wordt ze niet vrolijk van. En toen kwam die 50 meter vlinder, het niet olympische nummer, dat moet je er wel bij zeggen, maar... Gisteren ging het al goed in de halve finale, 25-78, de tweede tijd achter Therese Altshammer. En nu in de finale was ze sneller dan de Zweedse en uh, werd ze dus wereldkampioen. Ja, geweldig natuurlijk. Ja, en dan is het uh, inderdaad ook een dikke vette streep onder altijd die mentaliteitskwestie, hè? dat ze het niet aan kan in een finale. Ja, dat is wel wat een beetje aan haar kleefde natuurlijk. Dat het inderdaad op de grote momenten vaak niet lukte. Op die estafette natuurlijk wel. Maar er is een groot verschil tussen zwemmen in een estafette en individueel zwemmen. Dan moet je het echt helemaal in je eentje doen. En daar had Dekker in het verleden nog wel eens problemen mee. Maar vandaag dus niet. Want ze won wereldkampioen. En ook niet onaardig. De eerste Nederlandse wereldkampioen op de lange baan sinds 2003. Inge de Bruin toen. Ja, nou, vlogen de medailles ons heel even om de oren vandaag. Want daarna pakte Sharon van Rouwendaal het brons op de 200 meter rugslag. Was zij nou de echte verrassing van de dag? Ja, toch wel. Dekker was voor mij ook een verrassing, hoor. Ik had... Uh... Nou ja, gehoopt op het podium voor haar, maar goud had ik echt niet uh, verwacht. En uh, van Rouwendaal ja, op die 200 meter rugslag heel knap, heel goed gezwommen. Eigenlijk uh, zwom ze zoals ze dat altijd doet, want uh, ik heb hier de uitslag voor me. Uh, na 50 meter lag ze achtste, na 100 meter lag ze nog steeds achtste, halverwege de race. Na 150 meter lag ze vijfde en uiteindelijk tikte ze als derde aan. Ja, dat is typisch Sharon van Rouwendaal, die haar race altijd uh, rustig opbouwt... en dan veel overhoudt op die laatste vijfde. 50 meter. En dat deed ze ook nu gewoon in de WK-finale. Heel knap voor zo'n 17-jarige meisje die uh, nog niet veel internationale ervaring heeft... maar. Uh met sprongen vooruit gaat, want uh, dat was ook nu weer het geval. 2-0-7-78, dat was de tijd voor Van Rouwendaal weer een nieuw Nederlands record. En het is echt ongelooflijk als je bedenkt dat ze in twee dagen tijd... meer dan drie seconden van haar persoonlijk record heeft, af, heeft afgehaald. Je moet het maar doen. Ja, laten we even luisteren naar haar reactie op die bronzen medaille... die ze zelf eigenlijk ook niet verwacht had. Nee, ik, uh, ik dacht ook... <laughs> met 278 medaille maar ja, het was hey, gewoon goed. Onze. Ik vind je vrij cool nog. Volgens mij is er telefoon voor je. Oh. je Hallo. Je moeder. Ja. Oh ja. <lacht> ja, ik ga opvangen hoor. Je mag wel blij zijn hoor. <lacht> ja, ze zit te huilen van oh. Ja, hier heb je aant. <lacht> Je moeder en je moeder was helemaal erg aan het Ja, helemaal. Oh, wat goed, wat goed. Het is ook wel aardig goed, hoor. Ja, dit was gewoon echt goed. Ja, het is ook wel aardig goed. Je zei het al, ze is pas uh, 17, Sherm van Rouwendaal, En uh, ja, dat belooft wat voor de toekomst, Bob. Ja, absoluut. Want ja, ik zeg het al, ze gaat echt met sprongen vooruit. Vooral sinds ze is gaan trainen bij Jaco Verharen in Eindhoven. En uh, de persoonlijke records, en vandaag dus ook de Nederlandse records... die worden steeds aangescherpt door haar op die rugslag. En uh, dat belooft dus inderdaad uh, heel veel goed. Ze is nog jong, ze, er, er zit nog veel rek in, uh, zeggen trainers dan altijd. En uh, ja, dat belooft veel moois, ook voor volgend jaar natuurlijk. De Olympische Spelen in Londen. Ja, 200 meter rugslag. Niet het meest sterk bezette onderdeel in het zwemmen. Dus uh, dat biedt zeker perspectief We voor de We hebben er ineens Ando. weer een medaille kandidaat bij. Kijk, heel fijn. Ja. Hoe, de, hoe deden de andere Nederlanders het vandaag, Bob? Ja, we hadden nog een finalist uh, natuurlijk. 100 meter vlinderslag bij de mannen met de Jury Verlinde. Die als achtste doorging. Uh, was dus niet echt een kandidaat voor het podium op voorhand. En dat kwam ook wel uit in de race. Want uh, Verlinde deed eigenlijk uh, niet mee om de prijzen. Tikte aan als zevende uiteindelijk in 52-21. Een iets wat tegenvallende tijd ook. 14e boven zijn eigen Nederlandse record. En uh, hij redde het dus niet om voor een stuntje te zorgen. De winst overigens daar. En dat was uh, ook niet echt Verrassend, die ging wederom naar Michael Phelps. Uh, waar kijk jij het meest naar uit uh, morgen? In welke finale? Ja, toch de 50 meter vrije slag bij de vrouwen. Want twee Nederlandse deelnemers in die finale morgen. Ranomi Kromo-Wijjojo, die goed zwom, hard zwom in de halve finale. 24-56, daarmee ging ze als snelste door. En dat belooft veel moois voor morgen. En ook Marleen Veldhuis ging door. 24-88 was haar tijd. Dat was de zesde tijd in totaal. en dat. Levert dus twee Nederlandse vrouwen op in die finale. Het wordt sowieso een erg mooie finale, denk ik. Want verder ook nog Jeannette Ottesen en Alexandra Herasimenia, De twee wereldkampioenen van gisteren op de 100 meter vrij. Alshammer is er ook weer bij. Uh, Helsel, de Britse, is er bij. Jessica Hardy, de sprinter uit Amerika. Dus dat wordt echt een uh, geweldige finale morgen. We gaan uh, straks natuurlijk uitgebreid hier praten met de drie gasten in het sportforum over de geweldige prestatie van de Nederlanders vandaag, althans bij het uh, zwemmen. Nu weer eventjes, ik wacht echt op die tourflits, maar die komt dan niet. Nu gaan we weer even in de koers kijken bij de klassica San Sebastian, Gio Lippens. Het was Stijn de Volder die uh, wegsprong. Is ja. die nog weg? Die is er nog steeds Die is nog steeds weg. En we moeten voortaan maar de Klassica-flits uit de kast halen. Ja. Dan kunnen we die gaan gebruiken. Maar uh, Stijn de Volder inderdaad is weg. En ja, het is toch een beetje raar. Dan krijg je ineens een déjà vu naar de manier waarop hij uh, twee keer de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Ook toen reed hij in de finale weg. Maar goed, we weten allemaal dat de aankomst van de Ronde van Vlaanderen... die laatste ja, 10, 20, 30 kilometer toch wel een stuk zwaarder is dan hier uh, in San Sebastian. Hij heeft inmiddels nog 20 kilometer te fietsen. En de laatste melding die we hebben gekregen... ...is dat hij 30 seconden voorsprong heeft op een groep achtervolgers. Met daarbij Luis Leon Sanchez, de winnaar van vorig jaar. rijdt tegenwoordig voor Rabo, reed toen nog voor een Spaanse ploeg. Dan hebben we Rob Ruig erbij. Jawel, ook hij in de achtervolging doet natuurlijk geen trap... ...omdat uh, de volder een ploeggenoot van hem is. Maar hij kan wel lekker meerijden in die achtervolgende groep. Jacob Vogelzang, een goede deen zit erbij. Greg van Avermaat, Ivan Basso heb ik daar uh, gezien. En zo te zien komen daar nu weer een paar coureurs bij. Ik dacht dat Damien... Uh, en Jano Koenego daar ook mee aansluiting kreeg. En dan hebben we toch een steeds grotere achtervolgende groep. De officiële melding nu is dat er nog maar 21 seconden zit tussen Stijn de Volder en die achtervolgende groep. De Volder moet zo meteen nog beginnen aan die allerlaatste klim van deze klassica San Sebastian. En als hij dat dan volhoudt, het ziet er goed uit hoor, voor de man die niet mee wilde naar de Tour omdat hij niet in vorm zou zijn. Maar hij rijdt in ieder geval een mooie gestroomlijnde finale van deze koers. En voorlopig houdt hij die voorsprong vast van 21 seconden op die achtervolgende groep met Sanchez, met uh, Rob Ruijg. En nu sluiten er steeds meer mannen aan... zodat het steeds meer de groep der favorieten begint te worden daar in de achtervolging. Vandaag is het de eerste dag van de Nederlands kampioenschappen atletiek. Floris van Hoorn is in het Olympisch Stadion. De meeste finales staan voor morgen op het programma. Wat uh, valt er vandaag dan te verdienen? Zes titels en natuurlijk heel veel finale plaatsen voor morgen... De eerste kampioenen dat waren Vincent Onos en Eva Reinders. Beide triomferend bij het kogelslingeren. Fabian Florant die sprong het vers bij de mannen. En Denise Groot won het pols ook hoogspringen bij de vrouwen. Er zijn nog twee finales aan de gang. Het verspringen en speerwerpen bij de vrouwen. Daarnaast was er ook nog oog voor eventuele limieten voor de WK. Supertalent Daphne Schippers die liep de gewenste 11.27 in haar serie van de 100 meter. Maar de meerkampster had de pech dat er teveel rugwind was. 2,1 meter per seconde waar 2,0 is toegestaan. En hopelijk heeft ze morgen meer geluk als ze de finale loopt. En die vermoedelijk ook wel zal winnen. Ja, dan had het ook het weerzin moeten zijn met Adrienne Herzog. Maar de middellange afstandloopster, die eind vorig jaar, begin dit jaar, in opspraak raakte bij een Spaanse dopingschandaal, heeft zich gisteren zonder opgaaf van redenen afgemeld. En dat betekent dat zij dit jaar nog steeds geen enkele wedstrijd in Nederland heeft gelopen. Ook Jolande Keijzer ontbreekt dit weekend. De meerkamster woont sinds enig tijd in Zweden. Ze traint daar ook en die trainingen die gaan zo goed dat ze die niet wilden onderbreken voor de Nederlandse kampioenschappen. Zij richt zich op de Meerkamp later dit jaar in Talans En daar hoopt ze een goede score te maken zodat ze zich nomineert voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Dat was Floris van Hoorn. Dan gaan we naar Sebastian Timmerman. Die is hier aangeschoven. Er is ongelooflijk veel sporten dit weekend. Fantastische sport ook. Uh, Sebastian, jij houdt je bezig met de wereldkampioenschappen BMX in Kopenhagen. En uh, volgens mij is het zo dat Nederland tijdens de Olympische Spelen in Londen daar veel medailles mee moet gaan halen. Nou, het is in ieder geval een sport uh, waar we normaal gesproken meedoen, maar op dit WK viel dat een beetje tegen. Ja. Uh, bij de mannen niemand in de finale, uh, bij de vrouwen één iemand, Lieke Klaus, die wordt uh, net vierde, net geen podium, uh, dus voor haar net geen medaille. Het was de eerste keer dat zij uh, in de finale stond op een wereldkampioenschap. Uh, zij was er ook bij trouwens. Bij de vorige Olympische Spelen in Peking... miste ze de finale bij de vrouw op één puntje. Dus uh, wat dat betreft kan ze goed uh, mixen. Maar het is wel uh, opvallend dat dat ook weer net de dame is... die uh, buiten de zeg maar, vaste kern van de bondscoach Bas de Bever om, uh, omtreint. En zij stond als enige vandaag uh, in de finale... dus waarin ze dan net geen uh, medaille pakte. En Joy uh, Sasing en uh, Merle van Bentham bijvoorbeeld... die wel deel uitmaken van die vaste kern van de bondscoach. Die strandde al eerder in de halve finale en zelfs al in de kwalificatie. Uh, dus dat viel een beetje tegen. En bij de uh, mannen ja, was er veel hoop op... Uh, uh, was er toch wel wat druk op de schouders van Jelle Gorkem en Raymond van der Biesen. Uh, Gorkum doet het heel goed dit seizoen. Al tweede in de wereldbeker in, in Papendal, Gisteren ook tweede bij de individuele tijdrit. Maar hij haalde de finale niet. Hij ging eruit in de halve finale. Uh, werd aangetikt van achteren door Kalen Jong. Dat is een Australiër, een goede Australiër, Die ging onderuit, die viel... En in zijn val tikte hij net het achterwiel aan van, van Gorkem. Dus er was ook wel wat pech in, uh, in het spel. Maar hij was ook niet helemaal lekker weg in die halve finale. Dus ja, dat is, uh, is toch wel een tegenvaller. En Raymond van der Biezen, die ging er al eerder uit in de, in de kwartfinales. Had ook wel een beetje een excuus. Want misschien herinner je je dat nog wel. Hij ging heel hard onderuit bij de Wereldbeker in Papendal. Dat was uh, eind mei, dus nog niet zo heel erg lang geleden. Liep hij een, een, een kaakbreuk op en een zware blessure ook. had ook een hersenschudding, dus kon ook... Even niet trainen daarna. Had een trainingsachterstand. Maar we hadden er wel wat meer verwacht. En, uh ja, wat dat betreft toch wel een kleine streep door de rekening. Uh, want ook hier spelen Olympische nominaties mee. Vanaf eigenlijk dit WK uh, tot en met het WK van volgend jaar. En daartussendoor een aantal wereldbekerwedstrijden... kom je uit op acht wedstrijden in totaal. Mm -hmm. Via welke je kunt kwalificeren uh, voor de Olympische Spelen van Londen. Uh, nou ja, top acht betekent een soort halve nominatie. Dus wat dat betreft heeft alleen uh, Lieke Klaus... Uh, aan die opdracht voldaan tijdens dit WK. En dus voor de andere wat... Nederlanders is het dus uh, werk aan de winkel. Ja, werk aan de winkel. Maar wat je wel vaker hoort... Bij... Bij een WK, voorafgaand aan het jaar waarin de Olympische Spelen zijn... dan, dan is het pas echt belangrijk, Dan hè? is het pas echt belangrijk, maar je ziet toch wel uh, bij de mannen bijvoorbeeld... daar wint een jonge uh, Fransman, Dodin, die zie je al in het hele seizoen... Ja. Uh, zie je Die er aankomen, die wint uh, bijna alle wedstrijden in Europa. Wordt nu ook wereldkampioen. Uh, bij de vrouwen wint een jonge dame uit Colombia, Pajon. Uh, Mariana Pajon, die zie je eigenlijk ook al wel in de, de wedstrijden zo er aankomen. Dus het is niet zo dat er hele verrassende namen winnen. Dus uh, uh, nou ja, laat dit een les zijn uh, voor, de, uh, voor de toekomst. Oké, okay, dankjewel, okay. Sebastian. We gaan uh, ons bezighouden met... Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. En dat wou ik zeggen, het sportforum. Want daar is het nu toch echt tijd voor. Het is bijna tien voor vijf. We zijn er tot zes uur, hoor. Dus uh, nog tijd genoeg. Onze gasten, onze vaste gast Ton Boot. Goedemiddag. Hey, een, paar weken, een paar weken waren we eruit, hè? maar uh, we zijn er weer. Simon Zwartkruis is aangeschoven, journalist van uh, V.I. Goedemiddag. Goedemiddag. En André Katz, voormalig bondscoach zwemmen, voormalig coach zwemmen. Hè? Dus, oh, dat komt heel goed uit, want we hebben heel veel te bespreken over het zwemmen. En ook nu chef de mission van de Paralympische Spelen. Welkom. Dank je wel. Laten we eerst um, het sportmoment van de week doen. Wat is uh, het sportmoment van de week van André Katz? Ja. Nou, Inge die maakte het mij even heel lastig ja. toen ik hier naartoe reed. Want uh, ja, ga ik voor Inge kiezen, maar heb ik niet gedaan. Um, Ryan Lochte, uh, een andere uh, extreme succesvolle zwemmer, uh, Amerikaanse zwemmer. Uh, die um, heeft het gepresteerd om uh, nu weer in textiel zwemmen. Uh, het eerste wereldrecord te zwemmen uh, na het... Uh, het uh, kunststoftijdperk. Uh, ja, en ze ja. hadden ons gezegd dat we daar heel lang op moesten wachten. Ja, maar... nou ja, dat is dus uh, twee jaar, of ja. minder dan twee jaar. En dat is echt een, een, een prestatie van formaat. Uh, net onder zijn eigen wereldrecord gedoken. In een uh, race tegen Phelps, uh, een magistrale race... Ja. Uh, in Rome, ik weet niet of je dat nog herinnert... Uh, de vorige wereldkampioenschappen hadden we 43 wereldrecords. He, je, je werd bijna verrast als er een, een kampioen was zonder wereldrecord. Ja. Uh, maar dit was er eentje van uh, uh, hoogstaande klassen. En dat was uh, genieten tot en met. Ryan Lochtie. Het sportmoment van de week van Simon Zwartkuijs. Nou, ik heb persoonlijk erg genoten van uh, de avonturen die Wim Rijsberger beleefd heeft in, in Indonesië. Vooral ook het verhaal wat er aan vast zit. Een immens land met honderden miljoenen inwoners, dat op voetbalgebied uh, geen, ja, geen malle voorstelt. 137ste op de Viva-ranglijst, dat is zelfs nog onder Liechtenstein en Nepal. Dan moet je heel goed je best doen om daaronder te, onder te komen. Ja. En uh, ja, hij is daar aangesteld als bondscoach. Had geloof ik twee dagen de tijd om met die gasten te trainen. Uh, Stapte op het vliegtuig naar Turkmenistan speelt daar gelijk, speelt afgelopen week uh, in Jakarta... voor 80.000 man, uh, wint hij met 4-3. En is daarmee geplaatst voor de, ja, voor de officiële WK-kwalificatieronde. Die loting is uh, vanavond in, in Rio de Janeiro... met Nederland in uh, pot 1 ook. En uh, ja, ik, ik vind het wel een mooi verhaal. Het is een groot, groot die Rijsbergen. In, in Trinidad en Tobago gewerkt, Chili, Mexico, Saudi-Arabië. En uh, ik kijk nu al uit naar zijn biografie eigenlijk. Die man heeft een prachtig <laughs> ja. verhaal in zijn kont ja. hangen. sportmoment van de week gaat ook over zwemmen. Uh, er is een fantastische show met het voorstellen van de zwemmers. En Pieter van der was daar, is daarmee begonnen, dacht ik, in Eindhoven. Ja. En het is heel leuk. He? Het doet mij een beetje aan nba basketbal denken. Maar het is fantastisch. En in die show, en dat heeft me fantastisch ge ge ge geïrriteerd... komen sommigen op met stereotorens op hun hoofd... met allerlei zaken. Het lijkt wel marsmannetjes. En, en dat heeft mij verschrikkelijk geïrriteerd. Want dan denk ik, als je je voorstelt aan het publiek... als je communiceert met het publiek... kan je niet met die dingen oplopen. Ja, hun manier van concentreren... Nou, dat kan zo zijn, maar dan moet je je niet zo'n grote show van die, van die voorstelling maken nee. natuurlijk. Okay. He? Of het een of het ander. Ik vind het zeer onbeleefd. Dan ja. even kijken in de klassica San Sebastian bij Gio Lippens. Want ze zijn er bijna. Zijn ze al aan die laatste klim bezig, Gio? Daar zijn ze al overheen zelfs, Gio. En uh, daar zagen we dat Stijn de Volder werd ingelopen door Aymar Zubel Dia. De kopman van Radio Shack, Natuurlijk een man uh, nou, uit de buurt, Spanjaard. En hij kwam daar samen aan met Jelle van Endert. En die kennen we natuurlijk allemaal nog van die etappe. De Tour de France naar Plateau de Bijen. De etappe die hij zo verrassend won. Een Belg uit Belgisch Limburg. Hij pakte daar zelfs de bolletjes die later weer kwijt. Maar hij heeft wel zijn naam in één keer gevestigd. En uh, ja, nu rijdt hij toch wel uh, heel erg goed mee. In ieder geval aan de leiding van de wedstrijd. Maar de situatie is wat uh, chaotisch. Want we krijgen een melding van 21 seconden. 21 seconden zou dan het verschil zijn met een achtervolgende groep. Waarbij Rico Ricoberto... Oeran in ieder geval de achtervolging leidt waar Samuel Sanchez ook nog bij moet zitten. Maar dan zouden we toch heel graag ook weer willen weten waar die koplopers zitten. Want het is nu eenmaal zo in Baskeland is fietsen ongemeen populair. Maar van regie van een wedstrijd hoe ze zo'n wedstrijd in beeld moeten brengen. Daar hebben ze niet al te veel verstand. We weten in ieder geval zeker dat we nog 12,2 kilometer te rijden hebben op weg naar San Sebastian, En dan ongetwijfeld met een klein groepje op weg gaan naar de finish. Want al te veel favorieten zijn er niet meer vooraan ik denk alles bij elkaar. Misschien nog een man of vijftien die nog kansrijk zijn voor een overwinning. Hoewel ik nu alweer een groot peloton daarachteraan zie komen dat uh, in ieder geval een metertje of vier, uh, vijfhonderd achterstand heeft op uh, de eerste grote groep met daarbij die favorieten. Daarbij dus in elk geval Jelle van Endert en Aymar Zubel. Elf en kilometer nog te koersen. Wij praten hier tot het nieuws van vijf uh, uur door. Laten we maar even het zwemmen vasthouden. Uh, Tom Boot... Uh, ergert zich aan, aan die opkomst. Kun je uh, zich daar iets bij voorstellen, André Katz? Uh, ja, ik kan het me voorstellen. Ze worden steeds groter. Uh, vroeger had je misschien kleine oortjes in. Uh, ik zie ze ook gewoon op het station en uh, overal uh, lopen. Dus uh, ik moet zeggen dat ik dat, ik dat niet zo uh, verrassend vind... dat ze ook daar hebben. Wat ik wel leuk vind, uh, uh, dat, als ze oplopen... weten ze soms niet welke kant ze op moeten lopen. Dus die concentratie van die zwemmers is, uh, is heel groot... Uh, en natuurlijk, daar, uh, daar hebben die uh, het muziek... Welke muziek? Uh, de, ik ken zwemmers, die hebben daar heel erg hard op gestudeerd... met welke muziek ze uh, de voorstart in willen gaan... en met welke muziek uh, naar, uh, naar het startblok. Uh, ze mogen voor mij ook wel wat kleine ton. Nee, maar het gaat... Kijk, als ik nou met jou praat... en onderhand op mijn uh, uh, telefoon... naar mijn telefoon zit te kijken... en daarmee zit te werken... Dat is toch, zo zie ik het. Ja. dat is toch verschrikkelijk onbeleefd. Ik bedoel... Laat ze zich concentreren, maar ga dan weg met die show. Want die show is juist voor het publiek. Ja, nou, wellicht dat dat iets is uh, waar ze met de zwemmers een keer over moeten gaan hebben. Ja. Van hoe uh, gaan we het maximale halen uit die presentatievorm. Uh, maar hoe was deze gouden medaille, dit we deze wereldtitel voor Inge Dekker... hoe, hoe is die bij andere katten aangekomen? Uh, we hadden het net, ik had het er net met Bob van der Tak over. Het, het is natuurlijk voor haar, zij moet altijd omgaan met... Uh, ja, ze heeft die finale vrees... Dat blijft aan haar vastzitten. Is dat nu gewoon klaar? Nou, we het daar nooit okay, meer over hebben? Daar is ze al best lang mee bezig. En, en al een aantal jaren geleden heeft ze gezegd van: uh, zenuwen hoort gewoon bij mij. En dat moet ik ook niet proberen weg te krijgen. Dat hoort er gewoon bij. En dat accepteer ik. En als ik hard wil zwemmen op spannende momenten, dan horen zenuwen daar gewoon bij. Uh, ik genoot hier enorm van. En ook omdat ik uh, eigenlijk een flashback had uh, naar de ik meen uh, 2001. Toen uh, plaatste Inge zich uh, bij verrassing voor de Europese jeugdkampioenschappen... op de 50-vlinderslag. En bij verrassing, uh, net als nu, haalde ze daar een medaille. Ik dacht uh, brons. Uh, en dat was eigenlijk het begin van haar uh, zwemcarrière. Um, en dat deed me sterk denken aan die, die, die verbazing die ze vandaag had... van ja, ik zwem ja. gewoon als hammer... Hè, die, die, die, die toch op een, een voetstuk van uh, heb ik jou daar uh, staat... Ja, die tik ik eruit. Ja. Uh, prachtig. We gaan uh, na vijven verder praten. Uh, dan komt ook voetbal aan bod. En dan gaan we het zeker ook nog hebben over Wim Rijsbergen en zijn avontuur. Met Tom Boot, Simon Zwartkruis en uh, André Katz. Graag tot na vijven. Tot zo. Good evening, an enormous environmental disaster is in progress. On the Gulf sea turtles and dolphins have been found dead in the area. Ruim een jaar geleden zonk het boorplatform Deepwater Horizon... vlak voor de Amerikaanse kust. Het werd de grootste olieramp in de geschiedenis. When we heard about the oil spill, people were really scared. Honderden miljoenen liters olie spotten de oceaan in. Dit zijn dus bedreigde dieren. Nou, ze zijn dood als een pier.